Door Almegens met het NOS-journaal. Door de gladheid zijn vanmorgen meerdere ongelukken gebeurd in Groningen en Friesland. Of daarbij mensen gewond zijn geraakt is niet bekend. Tot 9 uur gold voor beide provincies code oranje vanwege IJssel. In Groningen ging het op meerdere plaatsen mis. Zo kantelde een busje op de oostelijke ringweg van Groningen stad. Op de A7 bij Kolham gleed een auto van de weg en kwam achterstevoren tegen een boom tot stilstand. Ook in Friesland ging het op een aantal plaatsen mis. Op de N31 tussen Leerwarden en Drachten gebeurden vier ongelukken. De weg is in beide richtingen afgesloten. Parkeergarages moeten beter worden ingericht op elektrische auto's... anders komt de brandveiligheid in gevaar. Daarvoor waarschuwt het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid. Branden waarbij elektrische auto's betrokken zijn, zijn lastig te blussen. De brandweer kan erin vaak moeilijk bij komen veel schadelijke stoffen vrij. De brand kan overspringen naar andere auto's of de constructie van een parkeergarage kan in gevaar komen. Steeds vaker weert de brandweer daarom elektrische auto's uit parkeergarages. In Florida is soulzanger Sam Moore overleden. In de jaren 60 vormde hij samen met Dave Prater het duo Sam en Dave. Ze scoorden grote hits als Soul Man en Hold On I'm Coming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 Bij Tobak leeft. Ja wel. Maar de verjaardag zijn altijd weer anders. Want wie zou er vandaag jarig zijn geweest? En ik zit in een bubbelbad. Oh. een bubbelbad. Ja. ja en nee, hier zie je niks. Natuurlijk. Dat hoeft ook allemaal niet te zien. Echt, <laughs> zeker niet voor jou. En daar heb je er weer. Daar hebben we er vaak over gehad. Waar is ze? Maar wat deed ze op deze dag in 19? Dat was natuurlijk 34. En wie is de meerjarig? <middels> Toch is het klote zon voor jou. Straks hoor het allemaal. Eerst even een lekker blues plaatje hier van iemand binnen. Jacob Banks. Parade. Is it the way I move? That's why you think I'm bulletproof. Or is it in my cool? You think I put a spell on you? plaats, niemand minder dan Jacob Banks natuurlijk en de parade. Nou, duurt nog even voordat je de parade weer losbrengt. Het is het tweede geheel van het radioprogramma. Daar zijn we weer. in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? 11 januari 1908, de Great Canyon, oftewel, het wordt Nationaal Park, de Great Canyon en het wordt een Nationaal Monument en ja, een fragment. The Grand Canyon. Enormous. Iconic breathtaking. But how did it get to be such a beloved destination? Archaeological artifacts suggest that people lived in and around the canyon some 12,000 years ago. Today het still considered a sacred place to 11 Native American tribes. Despite being moved on to reservations in the s duurde even voordat het nationaal monument werd. Verschillende presidenten zijn er langs geweest. En ze hebben daar rondgekeken. Het is plus minus ja, ontstaan 4560 miljoen jaar geleden. Tot 539 miljoen jaar geleden. Ik wist nooit precies wat het was. Ik ben toen in Amerika geweest. We hebben uh, toen in een, een, een vliegtuigje een, een vlucht gemaakt daar. En dan pas zie je dat het eigenlijk gewoon een uitgesleten rivier is. Het is flatland, flatland het is platland. en dan kom je daar aan een gegeven moment en denk je: hé hey, ho, hier is de rivier uitgesleten. En dan zie je, dat is echt iets bizars. Mooi hè? He? Ja, het is echt een bizarre ervaring om daar gewoon een keer te kijken: de Great Canyon. En uh, het is plusminus 4927 kilometer groot. Dus dat is, uh, well, dat is flink. Dus uh, mocht je dan naar Amerika gaan, is echt de moeite waard. Vertel. Ja. Ja, uh, Milton Obote, hè, die, uh, die roept in 1979 uh, uit dat uh, Idi Amin weg moet. En Idi Amin was dus eigenlijk de dictator van Oeganda. En zijn regeringstijd was een van de bloedigste in de Afrikaanse geschiedenis. Hè. En hij heeft 300.000 mensen van het leven beroofd. Ja. Maar, uh, en het toen, waren nog zelfs eigen mensen ook, neem ik aan. Dan. Ja, ja, zeker. Is het, zeker. Vijand of zo, maar... ja, hij heeft zijn eigen land uitgedund. Ja. Ja. We hadden ook een boek, het heet ook Het jaar van de krokodil. Je okay. werden erg goed gevoerd in die tijd. Oh ja. ja, dat begrijp ik. Ik krijg wel een beetje het idee. Uh, een keer 1693 aardbevingen in Italië. January 11, 1693. A 7.4 magnitude earthquake. The biggest earthquake recorded in Italian history devastated southern Italy. Sicily would suffer massive damage and over 60.000 people would lose their lives. Scholars say that the aftershocks lasted for more than a year. Een jaar lang hebben ze nog na schokken gehad... in 1693. Echt de schok was 7,4... op de schaal van richten. Ooit de zwaarste in Italië. En dan plusminus 60.000 mensen kwamen hierbij om het leven. Ook nog een Zo tsunami... Veel, uh, in de Indonesische zee. Het is echt bizar. Het heeft wel geleid tot de wederopbouw... in de stijl van Siciliaanse barok. En dat is nog steeds te zien in dorpen dorp en steden. Dat is het enige positieve puntje daar. Zou je denken. Ja, zeker. Ja. <laughs> uh, nou, ik had er net eentje. Oh, van, uh, in in uh, 1790 wordt naar Amerikaans voorbeeld wordt in het zuidelijke Nederland de Republiek van de Verenigde Nederlandse Staten opgericht. Dus de uh, Republiek des États Belgique, Unie. En uh, eigenlijk zijn dat dus wel de. de, de, de Zoals de Vlaanderen en al die landen, al die gedeeltes. Dat yes. is dus een soort vredige staten geweest in Europa. Oké, okay. ja, dus gedeeld over Nederland en België? Ja. ja. ja. Oké, okay, allemaal kleine staatjes. Leuk. Ja. 1935, uh, uh, Emilia Earhart vliegt als eerste solo over de grote oceaan. Ik hoop dat we iets heel. Scientifically worthwhile for Aviation. Jorah zelf hier praten dat ze, ze hoopt iets te kunnen doen voor, uh, ja, voor het vliegtuigverkeer en zo. The plane arriving at Oakland, California, is piloted by Miss Amelia Earhart. The only woman to fly the Atlantic solo, And she has just completed the 2,400 mile flight across the Pacific from Hawaii in a land machine by herself. Ja, helemaal alleen heeft ze gevlogen. Ooit werd ze gegrepen toen ze 23 was. En toen uiteindelijk mocht ze mee met de vlieg. Uh, een vliegtuig. En toen dacht ze... dat wil ik ook. En toen ik, heeft ze vlieglessen genomen. En zes maanden later... dat was in 1921, kocht ze haar eerste vliegtuig... Uh, van geleend geld en wat geld bij elkaar gespaard. Dat was een kinderkierster... Uh, Eerste moet ik uitspreken. En uiteindelijk was ze een van de vrouwen die echt bizarre dingen deed. Ook een beetje stuntvliegen bijna. Naar bepaalde hoogtes vliegen en dan weer naar beneden. En nou goed, ze hadden ook een mik Met die krakke mikker vliegtuigjes toen, hè? Ja, voor die tijd was ze natuurlijk wel het nieuwste van het nieuwste. Ja. Maar ja, goed, het, als je nu naar kijkt, is het wel weer even anders. En uiteindelijk Zeker. heeft ze die solo vlug gedaan over de transatlantische Oceaan. En uiteindelijk was het natuurlijk het verhaal dat ze dit deed. July 2 1937. 7000 miles of empty ocean stand between Emilia Earhart... and her bold attempt to be the first to fly around the world... following the equator. She en haar navigator Fred Noonan... take off from Ley, New Guinea, voor Howland Island. A spek of sand in the middle of the Pacific. Precies, een klein stukje land waar ze zou moeten landen... en dat is nooit gevonden, echt door zoveel knull knulligheid. Ook bepaalde radiosujaal is niet op elkaar afgestemd. Nou ja, goed, allerlei dingen en te kort... Uh, uh, uh, noem je dat... Uh, uh, kerosine, brandstof. Ja. brandstof dus dat was het een beetje knullig. Maar Robert Ballard heeft er nog heel veel werk van gemaakt... om het uit te zoeken waar ze nou precies geland is... en waar ze terecht is gekomen. Niet gelukt. Ja. Het In... komt regelmatig terug. En wie weet, als we nieuwe berichten erover hebben... hoor je dat ook hier. Ja, zeker. Ja. In 1998 werd Van Barneveld... voor wereldkampioen darts. En dat is, uh, het was de officieuze wereldtitel darts. Maar hij was wel de eerste Nederlander... en de eerste niet-Brit... die deze titel veroverde... Ja, helaas uh, is nu de Nederlandse uh, Michael, of Michael van Gerwen... Die, uh, die heeft nu zijn titel af moeten staan... die Luke Litter, hè? die is de nieuwste wereldkampioen. Ja, die is het jongste ook 17 gewoon. 17 jaar. <laughs> ja, leuk ja. hoor. Ja, grappig. ja Ik vond het wel een leuk bericht. Hoe lang doe je? Gooi je mijn darts? Nou, een paar maanden ben ik begonnen. Ja. Van. Ja. Ik, ik heb het, het gewoon in me. ja gewoon, nee, Ik dacht mezelf ook allemaal darts. In één keer sta ik hier in de... Goed, maakt het er niet uit. 19, nee, 19, 2024. Ja. Zuid-Afrika daagt Israël... voor het internationale strafhof... in Den Haag... voor het schenden van, ja, van uh, genocide. Uh, uh, en ja dat, is, dat verdrag is ingesteld... in 1948... Dus niet mis. Ja, de rechters van het internationaal gerechtshof in Den Haag... moeten bepalen of in Gaza sprake is van genocide. Voor het gerechtshof hebben zich veel mensen verzameld. Zowel pro- als... Anti-israëlische protestanten. In Den Haag dus, Olaf. Ja, Zuid-Afrika heeft die zaak aangespannen tegen Israël. Waarom is het juist Zuid-Afrika geweest die dat heeft gedaan? Ja, kijk, deze rechtbank hier in Den Haag behandelt natuurlijk zaken tussen landen. Uh, Zuid-Afrika trekt zich het lot van de Palestijnen erg aan. Ja, zeker. Kunnen zichzelf een beetje herkennen daarin. Want in Zuid-Afrika is natuurlijk ook een beetje een soort genocide geweest, ja, zeker. de apartheid. Dus ze ja. dachten van, nou, we gaan opkomen voor die Palestijnen. Nou. Dit is natuurlijk antisemitisme! Dat kan echt helemaal niet! Hij was PISLINK! Nee, toch ja? Nou goed, verder. Ja, uh, is er nou echt wel uitspraak over gekomen eigenlijk? Nou goed, er is een arrestatiebevel uitgevaardigd. Ja. hoorde ik uh, gisteren op de radio. En uh, hij gaat in ieder geval bij Auschwitz op bezoek, dus en daar wordt hij niet opgepakt. Dus ik denk dat het allemaal wel los gaat lopen. Maar goed, binnenkort wordt het allemaal opgelost. Gaat ze bij Oud, Oud, uh, bij gaan ze hem bij Auschwitz arresteren? Ja. Zijn, ja, dat zou echt helemaal antisemitisme zijn. Echt een top gewoon. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Maar het is wel iets verontrustend dat het nog steeds doorgaat. En vanochtend hoorde ik op Radio 1, we pakken dit meteen even door ook. Uh, uh, dat daar nog steeds een paar artsen fanatiek bezig zijn. En dat er artsen, twee artsen in de gazen nog echt dagelijks bezig zijn met acht dingen, gewoon, uh, met labmiddelen. En, uh, nou, het is bizar om dat te horen. Je denkt, het gaat ook gewoon nog door. Ja... Nou ja, dat is 7 oktober roepen ze dan altijd maar weer. Oké, okay, 7 oktober. Ja, dat was ik even vergeten. Oh ja, ja, ja dat was, ja, dat was uh, de werke. aanleiding. Ja. Ik heb er wel weer een leuk berichtje. In 1967 was dat huwelijk. Ja. Van Jarrah Navour en Oela Thorso. Ah. En uh, hij trouwde met haar. En uh, ze zijn jaren gelukkig getrouwd geweest. Hebben zelf nog drie kinderen gekregen. En dat was een hele mooie dame. En Petula Clark... Die uh, fungeerde als bruidsmeisje. En Sammy David Jr. was getuigen. Ja. Ah, wat leuk. Nou, dat zijn, we moeten af en toe ook een beetje een leuk berichtje hebben. Uh, oh. Hij is ook, weet je, als, als er voor... Uh, ja, er is een film van hem momenteel... Uh, uh. In de bioscopen. En daar niet helemaal positief over. Omdat hij niet helemaal het charisma heeft van Charles Asnevour. Maar goed, als je van de muziek houdt, is het toch wel lang goed. Ja, hij draait nu. Ja, hij draait nu. Oh, dat vind ik wel leuk. Dus ik denk dat het wel meer jouw stijl is. Maar ik had er wat dingen over gehoord. Ik denk, nou, ik word er een beetje Ik vind die rollende R. Met zijn Ik denk aan Matthijs de Nieuwkerk. Huilend op het graf. Ja, ja. ik altijd wel weer leuk. Dan word ik altijd wel weer. Schattig gewoon. Wat een schattige man. Die nou tekst die mensen in zijn stuur tekeer gaat. lekker huilen, het graf zelfs als vogel. Hij heeft wel een goed hart hoor die man, echt een goed echt hart. een goed hart. Goed straks de verjaardag, eerst hier voor de boombed. Had ik over de gaast frame strook. all. night. No. Moment van rust in de show. Blood on the hospital floor. Ja, ik heb het over de gaas gestroken. Nou, dat ligt genoeg volgens mij. Dat was de wombats, de zakken Wombats. Ik denk soms ook dat hij nog wel gevoelige plaatjes kan maken. Hij heeft ook een plaat uit Sorry. No. Sorry, maar die plaat ga ik sorry, echt niet draaien. Sorry, not sorry. Ja, dat ga ik echt niet draaien. Wat een drama is die plaat. Gewoon Doe het niet. Blijf gewoon lekker deze uptempo muziek maken. Daar ben je echt voor geschapen. Dat kan je echt gewoon goed. Oh ja. Jazeker, die gaat eruit delen. Ik had het anders verwacht. Weet je geen snoep goed bij. Nee, Adèle Bloemendaal zou vandaag jaren zijn geweest. Overleed in 2017. Toen was ze 84 jaar oud. Ja, bekend van dit, hè. O, dan ligt een lijster in de het zal wel voor jou Is dat een soort kreet? Lichte een carnaval. Een lijster in de la, het zal wel voor wezen. Het bekt lekker. Het bekt lekker. Er ligt een lijster in de ligt een lijster in de la. Adèle Bloemendaal, hoor. De dames en heren. Terug van Tormolinos. Gezond, gebrand en gelukkig. Tante Door. Nou, oh, dit is Leen Jongewaard. Daar nou, herken ik hem. Ja. Leen Jongewaard heeft haar een beetje ontdekt. Ze traden op in 1946 in de kijkdoos. Toen al? En, ja, in 1946 al. Toen was ze echt, was ze echt heel jong nog. En uiteindelijk gingen ze naar Amerika met. Uh, wat ze eten het ook eigenlijk anders heet. Helemaal geen Bloemendaal. Dat was de naam van haar man. Daar gingen ze mee naar Amerika. Dan komen ze alleen terug. En toen ging ze dat ook nog uh, meer televisie maken. Het tv-debuut kwam in 1960. Alle gekke kijken. En trouwde uiteindelijk in uh, 1932 met... Uh, nee, niet met... Uh, met Donald Jones. En daar is ze heel lang getrouwd mee gebleven. En daar heeft ze natuurlijk ook nog John Jones van. En, uh, en die nou, had dat leuke liedje van... Ik zou het liefst in een doosje willen doen. Ja, klopt ja. ja en ja, en uh, ze hebben zelf ook uh, heel veel gedanst. Start in the squirm. Couples dance and that's the movement they use. Just like the wormer. black... black. Dit was op de televisie, te dus zien in de jaren, jaren 50, maar het ging dan nou over de jaren 20 met muziek daarvan bij. Oh, dit, dit is ook Adele Bloemendam? Uh, samen met Donald wow. Jans. Uh, dit ken ik helemaal de niet Dat is wat wit beeld uit de jaren 60 ja. en we kennen haar de laatste jaren van dit hè. En ik zit in een bubbelbad. Een bubbelbad. Nee, nee daar zie niks van. Nee, daar zie je niks van. Ja. maar zitten onder de bubbels. Ja, yeah, yeah. ze heeft echt zoveel leuke dingen gedaan. Ja, maar ze deed het echt puur voor het geld hè? He. want... Ja. Uh, dan moesten ze weer even dus de clown uithangen. En dan had ze eigenlijk al een pestreken aan op een gegeven moment. Ja. Maar ja, ja dat bracht wel zeker. Uh, ja, dat kost weer naar Spanje. Vrij gevrochte vrouw ja. was het in het begin vooral. Ja. Ik heb hier ook iemand die is ook geboren op 11 januari. Jullie kennen haar niet, maar eigenlijk heeft ze heel belangrijk geweest. Dat is Alice Paul. Zij uh, is in 19, five, nee, sorry, 1885 geboren. en, en, uh, en uh, Zij was een Amerikaanse vrouwenrechtenactiviste. Samen met Lucy Burns leidde zij de eerste helft van de 20e eeuw. De meest succesvolle campagne in de Verenigde Staten voor vrouwenstemmenrecht. Oeh. En uiteindelijk is dit, uh, heeft dit geleid tot de goedkeuring van de 19e grondwetsamendement. Schrijft u mee? Ja? Dat zowel mannen als vrouwen stemrecht uh, kreeg. Dus, uh, ze is 92 geworden. Dus ze heeft dus 57 jaar het recht gehad. En ze heeft ook heel veel gedaan ook voor uh, de abortuswetgeving. Dat je, dat je abortus mocht plegen. Dus, Oké. Okay. Ja. Nou, okay. nou, bijzonder. Alice Paul. Goed, uh, hij is vandaag uh, 82 geworden. Je kent hem van dit. Hoe kan ik jou vergeten? Ja, denk maar even nou. Want ik moet altijd weer opnieuw aan je denken. Je moet elke keer weer aan jou denken. 1964 kwam dit lied uit. Later zong hij nog onder andere bij de Fred Haché's. Show. zong hij dit. Is het klote zonder jou? Ik hou het spannend. <laughs> Wie is deze man nou toch? Ja, ja, het Wilm uh, Edwin Rutte is vandaag oh, 82 ja. jaar geworden. En Rutte, ja, Ruud, ja is dus ook bekend van dit. Hè. Zalig. ik snap. Het van Ja, ook dan! dan! Hij wilde in het begin van de jaren 60 wilde heel graag een popster worden. Dat lukte niet helemaal je. En uiteindelijk ging hij bij de Dixieland Orkest. En speelde ook nog een tijdje de bas... En uiteindelijk ging hij met de Vette Show heeft hij opgetreden. Zingende straten maken. Nou goed, uiteindelijk al even films. En uiteindelijk in 1974 kwam de grote doorbraak. Met de film van Ome Willem natuurlijk. Ja. En hij doet nog steeds jazz. Hè? Hij speelt, uh, of hij, uh, op Radio 6 heeft hij een jazzprogramma van s ochtends uh, uh, uh, 10 tot 12. Dus dan hoor je al een jazzplaat voorbij komen. Dus hij is gewoon een radiopresentator geworden. Edwin Rutte. Ja, altijd ja. leuk. Als hij in, in een televisieprogramma is, is het altijd vrolijk. Ja, maar nog even. Want je ja? ook een bekende lied. Ja? Ik ben toch zeker Sinterklaas niet. was van hem. Is dat van Edwin Rutte? Ja. Oh, Oké. Okay. Dus ik had zo van, oh, dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Wat leuk. Ja. ja. Het, ja. <laughs> wat grappig. Dat is een leuk weetje om te ja. weten, toch? Ja, wat ja. nog meer. Ja, vandaag is ook onze Nederlandse zagrijnjarige Mart Smeets. Oh, ja, ja. Hij is van ja, 1947. Ja. Oh, ja. Hij wordt dus gewoon 68. 70 of 88? Ja, 78 wordt hij. 78. Ja. Ja, ja, precies. Nou goed, Vinds... steeds met mensen. pas geleden in het televisieprogramma werd hij ook echt werd die gewoon uitgemaakt van ja, nou ja. Elke keer als ik hem tegenkwam, moest je toch altijd even merken dat hij veel beter was. Ja. Dat zeiden ze nou gewoon in televisieprogramma's. Vroeger was het toch wat milder, maar steeds meer mensen gaan. Zeg maar, ja, hij probeert wel een beetje uit de hoogte te doen hoor. Hij wil altijd laten zien dat hij beter werd. Hij werkt bij het Halems Dagblad, hier, trouwens. In, uh, in de Halem werkte hij niet. Ja. Dat is Maarten eigenlijk ook even uh, voor de sportwereld wel heel veel betekend. Dat is goed om te maar weten. Hij vond zichzelf wel heel geweldig. Hij vindt zichzelf wel, ja. Hij kan het ook goed door vertellen, omdat hij van zichzelf wel overtuigd is. Maar soms kan het ook een tandje minder, hè? Manager J. Ja. wordt vandaag 54. Het begon met haar met dit. You, yes you, you. You, Rind, you Remind Me, 1992, me, werd aan een, een grote hit. Ze heeft later nog heel veel andere platen gemaakt. De bekendste plaat is misschien nog wel dit. Dat deed je samen met George Michael natuurlijk. Ash. En Ash is natuurlijk een oud nummer van Stevie Wonder. Sure Blijf nog op beste. Even op die eerste Maar wat is de connectie met uh, Mary J. Plyce? Was, was ja, dan heb je niet goed geluisterd, zeker. Hè? Nee, nee, want. Uh, Ging te ik, snel. Uh, ja. <laughs> Mary J. Blythe heeft samen met George Michael dit nummer wat je net hoorde: gecoverd. Oh, gecoverd. Oké, okay, uh, ja, nee, ja. maar ik, ik denk dan: in één is Stevie Wonder. Wat is de connectie tussen haar en Steve Wonder? Ja, toch, maar dat, die was er niet, alleen dat nummer. Ja, <laughs> uh, actrice ze ook bij de Netflix-serie Umbrella uh, Academie. En dat is namelijk, dan speelt ze een uh, tijdreizende uh, humor ernaar. Dat klinkt als uh, science fiction. -achter. Ja, wat Mary ik wel, heb, wel erg mooi nummer vind van haar is uh, dat nummer One samen met U2. Die wil ik dus ook als de Jolande keuze doen vandaag. Is dat Mary J. Blijs? Ja, ja? ja, ja okay. zeker. Ja, Want vond ik wel leuk, maar niet met Jerry, Mary J. Blijs. Het origineel vond ik leuker eigenlijk van. Oh ja, ja, maar ja, ja zij is jarig vandaag. Ja, precies. <laughs> Jammer. Ja. Gad, Jammer. Ja. Erik Corton wordt vandaag 56. Hij speelde vroeger allerlei beentjes. Hij heeft ook nog het uh, Erik Corton Trio, heeft hij, uh, heeft hij gehad. Uiteindelijk speelt hij ook nog bij Purple, hij heeft toneel, uh, uh, school gedaan. Uiteindelijk bij 19, in 1995 deed hij bij een televisieserie mee uh, 20. Plus. En Erik Korton, ja, hij uh, werd natuurlijk binnenkort 50. En daar zei hij dit over: Ik ben nu 50, mijn leven is ook een beetje veranderd. Ik, uh, ik hoef niet meer zo'n oorlog vooraan te hangen, uh, vol met drank en drugs. Omdat uh, ook and roll. Mag ik met u op de foto? Dat ik denk, oh leuk, want mijn moeder is heel erg fan van u. Die krijg ik regelmatig. Ja. Maar het ja. feit dat ik gezien word als een, als een oudere man... Ja, daar ben ik ook gewoon. De ja, zeker. Ja. Ja, en hij is nu nog ouder. Want toen hij vijftig was, zei hij erover dat hij geen rock rock-'n-roll leven meer leeft. Dat heeft hij wel een beetje gedaan. Hij heeft een hele goede stem. Hij is uh, onder andere te horen op King FM. Elke dag tussen 9 en 12 doet hij een programma. En hij was natuurlijk ook te zien in interfilm Penosa, Of de serie Penosa. Ja, hè? speelde niet echt een foute gast. Hij is een van de softer gasten. Dus het is wel mooi. En hij is natuurlijk ook met het ogenmorgen nog een tijdje geweest. De Nieuws BV-man heeft van allerlei dingen gedaan. Leuk. Dat is wel mooi. Het is fijn om op terug te kijken. Ja, zeker. Goed, heb je er nog één als afsluiter? Nee. Nee. Oké, dan straks nog de verjaardag. Nee, de softgoedse brieft. Draai ik Precies. Gorilla, Cracker Island a Collective of the They were planning to season light To grow made a made paradise Where the truth was sort of tuned Forever Cold and his sadness I consumed Forever Cold into my formats every day Sorry, dat ik deze plaat nou draai. Dry January zitten we in. I drink too much. Oh, niet goed getimed. Niet over nagedacht. Klopt alweer. De Gorilla's. Cracker Island. Justin Thundercats. <laughs> Wat hoor ik Thundercat, die zit er ook in. Zeker. Is good, Wat dus? Nou, dat iedereen nou zo'n zin krijgt natuurlijk. Dat is ook wel heel lastig. Natuurlijk. Fijne muziek hebben we op de radio. En het is weer tijd voor... Zandvoortse bericht, Zeker, de Zandvoortse berichten komen weer naar u toe. En Ik heb een stuk gelezen over jawel, de vergadering afgelopen dinsdag. Het ging over de muziekevenementen hier in Zandvoort. En twee sprekers waren ervoor gekomen die hadden gevraagd dat er meer controle zou kunnen komen hier in Zandvoort. Vanwege toch wel heel veel uh, overlast en dan vooral geluidsoverlast. En door de geluidsoverlast kan je ook gehoorschade krijgen. En Carré beloofde ernaar te gaan kijken. Scherp naar locaties en evenementen te kijken of die combinatie wel goed is. En er, er moeten misschien ook betere boksen worden ontwikkeld die minder overlast veroorzaken. Nou, ik kan je vertellen dat er momenteel boksen zijn ontwikkeld die ongelooflijk veel bars geven. En ik weet niet of barst schade geeft aan de oren. Maar het is echt bizar die barst die ze tegenwoordig produceren. Ja, waarom? Ja, ik dat snap uh, ik ook niet ik helemaal. Ik merk het wel als ik bij mijn zoon in de auto zit. Er zit zo ongelooflijk veel bars in. Ik ben bij een festival geweest van rappers. Die ondertonen zijn zo hard dat je denkt, er komen scheuren in, in de muren. Dus ik weet niet of echt de boksen worden, beter worden gemaakt, dat weet ik niet. Maar goed, hier in Zandvoort hebben we 120 evenementen per jaar. En er schijnt toch nog ruimte, te zijn er voor nieuwe. En ze zitten meer te denken aan oerolfestival's of paraden. Ja, die is leuk, de parade. Die ja. hebben we ooit gehad hier. Ja, en onder andere zandsculpturen zijn die ook nog geweest. zandcultuurfestivals. Dat kost wel heel veel. Dat kost 100.000 euro. En ze willen wat extra geld daarvoor aan de kant zetten... voor extra festivals of evenementen. 200.000. Maar als we zo'n zandsculptuur hier naartoe halen... dan is dat meteen voor de helft al opgemaakt. Dus daar wordt ja. er even goed over nagekeken. En er wordt een extra ambtenaar aange aangeschaft. Die pakken we er gewoon even bij. Hoewel we... Pas was geleden alweer, wat ambtenaren zijn kwijt geraakt volgens mij. Er wordt een nieuwe ambtenaar aangenomen en die, die is dan beraamd op 127.000. Daar komt trouwens geen kritiek op. Daar was iedereen wel mee eens om dat te gaan doen. Dat dus, die zoveel gaat kosten, die ambtenaren, dat ja. is wel veel. Dat, dat, volgens mij wel. kost het niet zoveel. Nee, dat maakt het makkelijk. Volgens mij ben je niet voor het geld aan de gang, voor de helft nee. misschien. Goed, ja. uiteindelijk um, uh, zei OPZ nog: die pleiten voor meer zelfbedruiping. Uh, met andere woorden, dat er niet zoveel gemeenschap geld naartoe gaat. Uh, als er iets wordt georganiseerd, kunnen ze dat niet rondbreien. Maar ja, dan zeiden andere mensen weer in de politiek. Die zeiden weer, ja maar hallo. Heel veel van die evenementen zijn gratis. Ja. Ik zeg tolheffen voor de mensen die zandwerp binnenkomen en die geen inwoner zijn. En dan is het maar 1 euro. En dan gewoon met zo'n plaatje op je voorrijd. Oké. Okay. Ja. Maar ja, als we het overal gaan doen, dan rij je langs aan en ka rij je langs overwege Ja, Dat gaat maar door natuurlijk. Tol, maar. Tolweg. Tolweg op de poederbaan. Ja, vaar. we hebben hier een tolweg. Dus nou, zet daar ook niet meer neer. Oké, okay, nee, ik hoorde het al. opgelost. <laughs> Mega sportinstuiven was er uh, afgelopen januari in uh, Corver Sporthal. Er waren echt 145 enthousiaste kinderen en 40 ouders. En ze hebben echt allerlei leuke dingen gedaan. En uh, ja, echt allemaal... Apart spelletjes, de samenwerking, doorzettingsvermogen, plezier stond allemaal uh, boven. En, uh, maar als je het gemist hebt, niet getreurd, want in de voorjaarsvakantie ja? staat het team Sportservice Zandvoort weer klaar met de nieuwe vakantieactiviteit in de Corverhal. En dan staat Laser Kemen op het programma. Dat is een spannende en populaire activiteit. Er zijn nog enkele plekken voor beschikbaar. Ik wist niet dat je al in kon schrijven. Maar als je mee wilt doen, kijk dan snel op ww.noordhollandactief. .nl. Het is dus nl voor meer informatie en inschrijving. Oh. Dus dat is wel leuk. Ja. Dus uh, volg de kanalen. En weet je, wees lekker gezond bezig. Het dat hangen dat is allemaal wel weer leuk, maar dan krijg je weer bleekwater op je broek. Ja. Ga maar, lekker, uh, gaan maar lekker een beetje sporten daar. Het ja, hangen van jeugd. Zullen we die tand opgezien? Mag je is nuttigs gaan doen, zeg? Oudere was er dus zo? Goed. Krantenzorg in Sonic gezet stond in de Saltbuskant te uh, uh, lezen. Elke donderdagochtend valt die op de mat in Oud-Noord. Vooral. En uh, er is een toegewijde Frans, achternaam staat er niet bij. Maar die doet uh, rondes tegen, ja, magia, wat voor weer het was. Tegen de regen, tegen de uh, tegen wind. Weer de wind gaat hier de krant rondbrengen. En uh, goed, hij kwam dit keer niet langs de deur voor een voortje, weet je. Een Dus toen dachten ze van mensen, nou weet je wat, we doen gewoon een omroep. Via de Facebook, puur vereniging oud Noord. En binnen 24 uur hadden ze via een tikkie hadden ze 130 euro opgehaald. En dat, uh, ja, dat werd gewaardeerd. En uiteindelijk hebben ze deze Frans... dat uh, 130 eurotjes hebben ze overhandigd. Hebben ze zichtbaar geroerd. Aha. Ik word hier een beetje verlegen van. Hij wilde helaas niet op de foto. Dat is wel altijd ook wel leuk geweest. Uh, terwijl hij toch elke week deze krant bezorgt. Maar goed. Uh, leuk. Ja. Ja. Ik denk toch, ik heb mijn uh, kinderen hebben ook wel eens de krant rondgebracht. Je kan toch bij elkaar toch best wel wat ophalen hoor? Als je even je best doet, ja, dan is die 130 euro. is geen gek bedrag. Dat zou je best kunnen ophalen. Ja, je krijgt 1 à 2 euro per vijf uh, per ja. mee. Dat, dat gaat best snel. Ja, het pluspunt heeft weer activiteiten. Er is een introductiecursus weer van 5 lessen. Kost zijn naar 19,50, inclusief koffie of thee. Kan je aanmelden uh, bij uh, de blauwe tram. En uh, Telefoonnummer is 023 en 304 Dus 304 Daarnaast is er ook uh, de 30ste januari van 2 tot half 4. Is er een uh, speciale poesie Het kost 3 euro. En een, uh, het gaat eigenlijk om het gedicht: een beetje van Denkend aan Holland zie ik brede rivieren traag door oneindig laagland gaan. Oh. Dat is een uh, heel bekend gedicht van uh, Hendrik Marsman. Ja. Dat, wist, dat wist jij natuurlijk gelijk. Jazeker. Uh, ik heb iets met gedichten. Dat is een van de belangrijkste dichters tijdens het interbellum. Dus uh, ik zou zeggen, ga er gewoon even heen. Ja. En uh, ga gewoon een beetje mijmeren over... Uh, die traagstromende rivieren. Dat, dat, dat komt altijd me op als ik <gif> iemand hoort mijmeren. En ge... Goed, ik ben misschien te concreet geworden. Otmane Vermond heeft een stichting opgericht. Een talentenhuis zeg maar. Hij helpt jongeren die ambities hebben dat te realiseren. Van 14 tot 27 jaar. Als idee. Ze hebben vaak geweldige ideeën, die jongeren. Maar die hebben geen connecties of geen middelen. En wij willen ze graag begeleiden. Hij werkt al bij Stad Zandvoort. En in zijn vrije tijd is hij dus met zijn eigen stichting bezig om deze jongeren te helpen. Hij heeft al een aantal dingen heeft hij gerealiseerd. Hij heeft bijvoorbeeld al een keer een buurtbarbecue toernooi georganiseerd. Filmavonden. Een dinnerafsluiting van Ramadan voor iemand. Uh, dus dat was allemaal succesvol. Hij vindt het leuk om mensen gewoon te helpen. En uh, nou, goed, deze otmanenvermond. Uh, Vertoud heet hij volgens mij. Hij is 25. En ja, vind ik op die leeftijd als je al gedreven bent om andere zijn mensen bij te staan. Vind ik mooi hoor. Mooi gebaar. Goed. Jij was later als, nog. als laatste nog. Ja. Ja, ze, ze zoeken nog steeds bij pluspunt uh, vrijwilligers... voor uh, allerlei uh, dingetjes die je zou kunnen gaan doen. Zoals boodschappen doen, een klusje in de tuin, in en om het huis. Ja. En uh, als je ze leuk lijkt, stuur dan een bericht naar Pauline. Dat kan ook een ambitie zijn. P.Honer, H-O-H-N-E-R, pluspunt, Zandvoort.nl Of kijk even op het tekstcv van, uh, van ZFM Zandvoort op 1367... Of, of kanaal 40 als je KPN of als je die andere hebt, Zie En uh, daar zie je, daar zie je deze advertentie dan ook voorbij komen. But, vrijwilligerswerk altijd kan heel leuk zijn. Ja. En hier in Amsterdam hebben we nog wat rondlopen. Geen voldoening. Oh. Van mensen, al al het werkzaamheden hier in Amsterdam is gewoon vrijwillig volgens mij. Ja. Niemand krijgt er gast. Niemand werkt er meer. Don't need to talk so when he gets home Gevoelige muziek maken, maar ook lekker gitaarmuziek. Jake Buck. En dat heet Zombieland. Oh, misschien ook een uh, fan van uh, Walking Dead. Af en toe ik weer van die uh, spotjes van komen En je zegt, jezus, die zal, zal vastzitten aan zo'n serie. Oh mijn god, in elke verzin is er wat dat? Weer wat anders. Dat er weer nog een lopend like voorbij komt die je uh, kan aanvallen. Ja, bizar verhaal. Maar goed, spreek toch de verbeelding. Want hij heeft heel veel uh, views altijd. Zombieland van Jake Buck. A Modern Day Distraction. Dat is uh, het album waar het vanaf komt. En ja, ook wel weer mooi, hè. Dat is gewone dag dat je afgeleid wordt. Nou, dat is zeker waar. Ik had nog een verjaardag uh, die ik had staan hier. En hij zat vroeger, speelde in deze serie, of in deze film, Rod Taylor. Hij was in 2015, was hij 85 toen hij van ons heen, heen ging. Bijna, nee, was 34, bijna 85. Echt drie dagen nog, hè. Dat was wel bizar. Het elke speelde onder andere ook nog in deze film. Ik heb een time machine. A time machine. Precies, een time machine. En dat was altijd mooie beelden. Ik zie het nog zo voor me. Het was disconcerting to see om de zon in less than a minute een zien. Om een snail te raken. Hij had een machine gemaakt dat hij met een hendel vooruit kon, hij zo vooruit in de tijd gaan en zag hij de dingen om zich heen versneld gaan. Ik vond het grappig gegeven. Daar is later nog weer een andere versie van gemaakt van deze Time Machine. Maar deze Taylor maakte de eerste film, uh, de Time Machine, in 1960. Hij heeft later nog in, in Glorious Bastard, heeft hij een heel kei rolletje gespeeld. Mijn naam is lieutenant Aldo Rehn. En ik nodig me acht soldaten. We gaan naar Frankrijk worden France, als civiliën. We're going to be doing one thing, one thing only. Killing Nazis. Killing Nazis. Ah, hij, Klinkt wel. hij is hem niet hoor, dit speelt hij, uh, dit speelt hij niet. Hij speelt natuurlijk, uh, wat je ook ik ben zijn naam kwijt. Ah. Maar goed, in ieder geval Maar dit was niet zijn stem. Nee, was niet nee zijn want ik vond hem wel heel anders klinken dan net. Net was ja. hij echt zo'n zo mooie stem die ook heel graag als voice-over gebruikt wordt door diverse ja, zeker. maatschappijen ja. en zo. Dit dus, is uh, Inglorious Barster, waar hij een heel klein rolletje in had. Daar dus speelt hij namelijk, uh, uh, hoe heet die man ook weer, uit Engeland. Ah, oh, al was geleden was ik dus al zoveel jaren overleden. Nou, hele bekende... Churchill? Churchill, dat speelde hij. Ah, kan Precies. je die niet onthouden? <laughs> ja, dus stom. En deze een heel grote ruimte in, in mijn hoofdstelheid. Winter Churchill speelde hij. Deze uh, Rod, Rod Taylor. Dat is ja. wel een mooi... Hij heeft daar uh, klassieke films gemaakt, zeker weten. Vertel, wat heb Ja, ken ernstig bericht. Er was, uh, in Blackpool... Er was een uh, invalide toilet. En uh, ze, ze hoorden eigenlijk... Uh, ze had het idee van waarom, uh, waarom ga, gaat het niet open en zo. Ja. En... Uh, toen gingen ze uiteindelijk ging meer opmaken. Er zat er gewoon een vrouw in. Die, die had dus gewoon al drie dagen lag ze daar. Hè? En uh, waarschijnlijk uh, is zij daar ingegaan. Om, uh, omdat ze eigenlijk uh, warm wilde worden. Ze was uh, net uit de gevangenis gekomen. En de afgelopen dagen was ze, uh, ja, ze was ook uh, dakloos en zo. En die ligt dan gewoon daar. In een toilet. In een restaurant. Drie nachten. Gewoon in een toilet. Maar ze dus kwam uit de gevangenis, had ik het zo begrepen? Ja, ja, ja. Oké, okay. oh, ze was al wat gewend dan. Is ja, ze <laughs> nou ja, is waarschijnlijk onwel geworden. Ja. En, uh, en dan lacht ze daar. En aangezien uh, die toilet op slot was... had ze zo van, nou ja, het zal wel, weet je wel. We hebben ze op slot gedaan zodat die niet gebruikt wordt of zo. Ze dacht, nou, ik ga terug in de gewoon gevangenis. gewoon altijd een lijk. Ja. En dan denk je op een gegeven moment van, nou, moeten we maar eens openmaken. Uh, maar de, de vraag is, vinden wij dit erg? Of uh, ik het persoonlijk erg vind. Ja. Ik vind het erg voor de dochter. Ja, dat is waar. Ja, ja de, de, de, de, de, Dat je moeder op zo'n manier aan de eind komt. Ja, dat, dat is wel. voor jezelf. Uh, maar het is wel, een, het is wel ook wel een gevangen eigenlijk gewoon. Ja. ja. <laughs> ja het is net, zo, net zoals Trump. Ja, die vindt ook niet in het toilet. Nee. Nee, die gaat niet in het toilet. Ving. Nee, die <laughs> gaat de wereld Reken maar dat die stinkt hoor. Zo. <laughs> Sorry. <laughs> dat gevoel heb ik wel. Dat hij heel erg vies is. Ja? Dat hij ja, niet dat heel echt een man is gewoon. Ik vind het echt een heel enge uh, vieze man. Ja, oké. Okay. Zo. You know, there's ja, een maar. In the hole Sunshine. De zon schijnt altijd achter de wolken. Dat is altijd zon. En die wolken blijven nooit op eenzelfde plaats. Zeker, echt. Kan wel eens tegenzitten, maar uiteindelijk gaan die wolken toch opzij. En daar komt de zonneschijn. Nou, hoe zie je, ze hebben daar een plaat over gemaakt. Altijd vrolijk om te horen de muziek van de Hoosiers. Serious worried about Ray. Was ook een van die leuke paten die ze hebben ooit gemaakt. Goed. Nou, ik weet even, gisteren het echt tragische nieuws heb gehoord, namelijk het Haagse hopje schijnt te verdwijnen. Dit ja, oh. iconische snoepje dat de tanden van iedereen op de proef stelt, Ja, overleef je het. Nou goed, Richard uh, Moss, Richard de Mors sorry. Van de lokale partij Hart, van, uh, Hart voor Den Haag. Die uh, wil zich hard voor maken om dat toch. Uh, te laten overleven. Het uh, hopje van Den Haag. Het maf is, het, iedereen heeft er iets mee... maar de rechten liggen bij een zwe Zweeds bedrijf. Hoe, hoe komen ze daar terecht? Maar ik kan me niet heugen dat ik ooit zo'n zak gekocht heb. Nee, ik ook niet. Nee. Nou, ja. Dat is allemaal onze schuld, want we hebben het gewoon nooit gekocht. Nee, nou, Dan heb je bijvoorbeeld een, een of andere man... Die, uh, een of andere bekende vloggen die uh, met eten bezig is die heeft er niet zoveel mee, maar die zegt... ja, het moet toch wel blijven. Dus nu zijn ze er politiek aan inschakelen... om ja, de rechten bij het Zweedse bedrijf weg te halen. Dat is al erfgoed. Ja, net zo, maar hoe komen ze bij de Zweden terecht? Als je het zo warm hart doet... hoe heb je het in godsnaam kunnen verkopen aan het Zweedse bedrijf dan? Ja. Ik bedoel, dan hebben ze toch het hart al verloren waarschijnlijk. Maar goed, ze zijn er mee bezig. Het maf is wel hoe het ontstaan is natuurlijk. Het gaat over een baron... waar ze nu in één keer ook weer een standbeeld voor willen oprichten. We slaan er ook meteen mee door. Baron de Hendrik Hop... Liet eind 1800 en, uh, 18e eeuw sorry, uh, een kopje suiker uh, uh, met koffie en room uh, een beetje staan. En dat werd verwarmd door een kachel of zo. En uiteindelijk pakte hij net op dat hij in zo'n slaapje had. En dan dacht hij van, oh, oh ik heb nog wat in mijn koffie. Dan deed hij gekarameliseerd? dat. Oh wat like lekker dit. En toen dacht ik, dit moet ik uitbrengen. En toen is het Haagse hopje ontstaan. Leuk verhaal. Ja. Doe maar een standmeld. Heel maar, groot Ik Je zag al kinderen die het proefden. En die vonden het echt niet lekker, hè? Nee, ik kan me voorstellen. Nee. Nee, het is ja. uh, slecht voor je tanden. Ik zal zeggen... Nou, maar koffie is ook uh, voor kinderen de, nooit zo lekker. Wij nee. uh... van de tandartsen adviseren het niet te doen. Kopen rechten maar. Maar goed, de Zwijf, Zwijf bedrijf gaat het Zweedse uh, bedrijf gaat het voor de hand doen. ik helemaal niet de winst geven. Net als, net als de blokker, weet je wel. Oh, we gaan het missen. We gaan er een mat kopen. Oh nee, is toch niet te duur. Ik ga toch naar uh, een ander bedrijf. Nou, we zullen het zien of het de tante steeds doorstaat. En of deze Richard de Mors het uh, kan, uh, of rent kan houden. Ja, je hebt toch, uh, ook nog een uh, bericht over dat er een Duitse maritjoussee een vrouw heeft aangehouden... met 90 kilo Dubai chocolade in koffers. Oh. Maar ik begreep dat jij het al geproefd had. Ja. Dat je het niet lekker vond. Ja, die chocolade met wat, wat zit het in de binnenkant. Je ja, Toen... zag er iets uh, met pistache. en ja, nog vind... een speciaal. Oh, die, is iets. die is echt gehoord. Ja, je vond het echt niet lekker. Ja, maar... mijn kinderen hebben het ook zelf proberen te maken. Want die hebben het ook allemaal van die uh, filmpjes gezien. Dus, oh, dat is zo makkelijk om te maken. Nou, dan gaan ze het doen en dan wil je het ook proeven. Ik boe... Het is... Heb je bij jou op je werk proberen te maken? Nee, dat oh. doen we niet. Nee, nee, wij doen geen chocola. Nee, nee dat is veelste wel gedoe. Maar ik bedoel, uh, nee, het is een aparte combinatie. Uh, zo zijn er af en toe ook dingen op de markt. Uh, een of andere thee, dat ook niet te hachel is. Maar uh, dat schijnt ook helemaal hip te zijn. En... Ja, maar deze mevrouw had dus 64 per reep betaald. Ja? En, uh, ik weet niet precies waar ze vandaan kwam. Maar in Duitsland zijn de repen... 25 euro per stuk, hè? koop je een reep. Oké. Okay. Door haar bagage niet aan te geven, probeerde ze een paar honderd euro importbelasting te ontlopen. Zo. Ze is niet gearresteerd. Chocoladerepen moesten inleveren. Ja, snap ik. En ze moest kiezen of ze terug gaan naar het land van herkomst of vernietigd worden. Nou, volgens mij worden ze gewoon uitgedeeld aan afzonderlijke Ja, de gasbaan, denk zeker. Nee, die ga je uitdelen. Ja, toch? Zeker. Heerlijk zo'n. Zo maar uh, we, we, we, echt uh, bij de bonte een van de bedrijven op hoogtepunt kwamen er 2.000 bestellingen per dag en je kan dus. Uh, ook bij een bepaald uh, internetbedrijf... kan je dan kopen, kost iets van 169 euro... maar dan heb je acht plakken van 200 gram. Nou, doe mij dan maar die andere merken. Die zijn ik over in de kopen. Dit de koop is gewoon een hype. Dit is, is echt niet normaal. Echt, gewoon echt een hype, weet Want ik je wel. Ik zag het laatst ook liggen bij Albert Heijn. Ik iets. Ik denk, wat is dit? Waarom is dat zo duur, die chocola? En dan zie je ook van die mensen bijstaan. staan. En wat zijn dit voor uh, types? Oh, die willen hip zijn. Vaak hebben ze ook een fetus los. Dat ook oh. tegenwoordig iets. Mee. Ja, schoenen. Ja. Van die grote, lompe schoenen... En dan doen ze de fetus los. Ja. Ook zoiets. Ja, dat is hip. Dan moet je in mee. Gewoon echt, dat is uh. zo hip. Sorry, ik word nu op mijn vingers getikt. Ja, want, want we uh, we uh, ik uh, heb uh, een plaatje. Sorry, Jolanda uh, ja, ik ben nou. mijn uit uitstand krijgen. Moet ik even me bewust doen. Hoor. Moet ik, ja, moet ik Gewoon als jullie willen, hè? Ja, zeker. Nou, ja, ja deze dame die is vandaag jarig. Ze wordt 54 jaar. Inmiddels al. Ja. al. is in 1971. Nou. Dus eh. Uh, yeah. Nee, het wordt niet beter. Nee. Nou, dit is nog Bono, uh, toch? niet zoveel meer met emoties. Ik word altijd wel overspoeld. Waarschijnlijk zijn die mensen die elke keer op een bepaald pijnpunt punt drukken in mijn leven. Weet je wat ik... Oh! oh. Ja, maar je weet hoe die Amerikanen zijn? Ja, het al. dus Als je als je iets uh, emotioneels zegt, begin ze altijd, altijd al te janken en zo. Ja? Heel vaak. Als je het hebt over... Oh! En mijn moeder. Als er uh, iemand vertelt, ik krijg een kind aan de ouders. Ja? En die wordt helemaal... Oh, en paniek en dan uh, huilen en wat enig. En dan uh, denk ja, oké. Okay, ja. ja, ik zag gisteren ook al mijn mensen gewoon. Die stonden te huilen bij. Ik weet niet, was het was brand in de tuin of zo. Ik weet niet, het was. Oh, nee, huis was afgebrand. Oh, ja, dan, nou, mag, dan, je wel, je dan mag je wel huilen. <laughs> ja, klopt Dat is een beetje te hard weer. Goed, ja. Goed Israël waarschuwt het Westen met klem voor het nieuwe Syrië. Het meent dat Europa uh, en Verenig, uh, de Verenigde Staten. die zijn blind voor de jihadistische di overname van het land van Syrië. En uh, iedereen gaat op zoek uh, bij de slachter. Al Shara. Hoe heet hij ook weer, uh, Hij heeft echt een nieuwe naam aangenomen. Hè? Omdat hij heeft ook een pak aan getrokken. Hadden we vorige week nog wel over. Dat hij er nu veel westerse uitziet. Uh, Moment Al Jolani heet hij. En hij heet nu uh, met Al Shara. En uh, het is allemaal dingen om... Uh, hij doet alleen stappen om het eigenlijk zijn verleden achter zich te laten. En uh, nou goed, te laten zien dat hij het beter, uh, beter met ons allemaal voor heeft. Alleen... Uh, uh, Israël, die is ons de dood dat we zeg maar die kant op gaan. En die wil ons uh, waarschuwen voor dat dji jihadistische en uh, islamitische wereld. Dus nou, uh, bedankt Israël, dat je druk maakt om ons. Volgens ja, mij uh, maak je mij druk om je eigen zaken. Zelf maar dingen oplossen. Goed, heb jij nog? Ja. <laughs> ja, nou ja, ik weet niet of jij wel eens uh, last hebt van inflatulentie. Ik vind het naam zo leuk, maar als je dus bijvoorbeeld uh, scheef moet laten. En het is zo ongezond om het niet te doen. Het is altijd mooi. Het gaat van echte wereldproblematiek naar echte. echte ja, mensen ja, ja, heel leven, ja. banaal. Ja, ja. Banaal, ja. anaal, hoe je het wil noemen. Maar op weg naar een mu muziekfestival in uh, Lissabon had een dame, Victoria de Felice Moraes. Die had is echt hevige turbulentie in de onderbuik. En ja? Ze wilde niet dat haar vriend het zou horen, ruiken, hoe, wat dan ook. Ja? En, uh, maar toen kreeg ze na een tijdje enorme pijnstoelen in haar rug. En uiteindelijk uh, zit ze nu dus in een rolstoel. Dus. <tie> Het is dus wel een teken van, oké, okay, uh. dus dan loop je even weg. Maar ja, in de auto gaat het natuurlijk niet. Nee. Maar uh, het is echt heel belangrijk dat je het gewoon... Uh, je, kan, je kan sowieso ook brandend maagzuur en een opgebaasd gevoel <laughs> krijgen. Maar er kunnen ook dingen knappen in je buik. Ja. En dat is natuurlijk een hele slechte zaak. Dat moet je dus, niet hebben. Uh, nou jongens, laat de boel maar lekker waaien. Je bedoelt eigenlijk gewoon meer scheten laten. Nou ja, als je... Dat is eigenlijk echt, een beetje de van het, het verhaal. Hou niet te veel op. Nou, voordat je weet zit je in een rolstoel. Ja. Oké. Okay. Maar ja, de, ja, ik, nou, heb ik, je ik vind het excuse. echt... Uh, de man heeft die alle excuses, gehad, ja, schat. Anders kom ik in een rondom. <lacht> nou, dat had ik ook wel mee mop. Wat zeg je nou allemaal? Goed, dat is een goede afsluiting. Stuur uh, het meer scheten de wereld in. Dat is de oplossing. Maak van die scheet geen dondersplaat. Ik zat erop te wachten. even moet ik even moeten knippen nog. Oké, okay, jij hebt dramatische muziek. Nou, die heb ik ook. Lekker dramatische muziek. Mooi weekend. Kick the I'm going back to the edge of the earth looking for I wouldn't see you up. blue eyes You put it on You started to